8 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Kredietbeoordelaar waarschuwt België voor afwaardering. Vrachtschip vastgelopen op Westerschelde en militairen van Libische overgangsraad in centrum Sirte. Kredietbeoordelaar Moody's heeft België gewaarschuwd dat het nationaliseren van de Dexia-bank kan leiden tot afwaardering...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 Wat kostte een jongeman, een oude vrouw of een kindslaaf? En wat gebeurde er als een slaaf zich verzette of ontsnapte? Kijk morgen naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskok en Roewe Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR. Stel, u ontvangt bijvoorbeeld een AOW-pensioen, kinderbijslag... of een nabestaande uitkering van de Sociale Verzekeringsbank...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 Een hele morgen. Het is zaterdag 8 oktober. De wereldkampioen bij de Formule 1 wordt uh, dit weekend bekend. En het is Sebastian Vettel. Straks een reportage met twee Nederlandse coureurs. Maar we beginnen in België. Blaag, de geblaagde Frans-Belgische bank Dexia wordt namelijk genationaliseerd. Tot gisteravond laat is daarover nog overleg... tussen de verschillende Belgische regeringen en de provincies. En het lijkt er nu op dat alle Belgische partijen op één lijn zitten. En met dat standpunt kunnen ze nu met de Franse regering gaan onderhandelen. Aan de lijn is Dirk Brunel, voormalig voorzitter... van de Raad van commissarissen van Dexia. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog een beetje volgen hoe de bank er nu voor staat? Ja, er zijn... Uh... Er is eigenlijk een onderscheid te maken tussen, uh, enerzijds uh, de groep FedExia en die heeft duidelijk problemen en die komen voort uit uh, moeilijkheden die uh, te maken hebben met overheidsleningen uh, uh, van ja. Griekenland, Italië enzovoort. Ja. En anderzijds heb je de Belgische bank en die Belgische bank die staat er op zich eigenlijk uh, goed voor heeft voldoende kapitaal, voldoende funding... Uh, eigenlijk ook een gezonde balansstructuur. En die, daar wil men nu eigenlijk een, uh, een toekomst voor creëren... via een, uh, een nationalisering, blijkbaar. Ja. ja, goed, een deel wordt genationaliseerd. Ik begrijp dat het Luxemburgse deel wordt verkocht aan Qatar. Uh, het Franse deel moet dan worden overgenomen door de Franse bank. En wat ik niet helemaal snap, is dat er komt dan zo'n soort bad bank... een slechte bank. Wat moet we me daar dan bij, uh, bij voorstellen? Ja, eigenlijk... wat, wat men, men zondert een aantal stukken af zoals u al zei Luxemburg wordt verkocht ongetwijfeld staat ook op de lijst uh, men spreekt over het verkopen van Danish banken in Turkije uh, men gaat de Franse activiteit de gezonde Franse activiteit eruit lichten met de Bank de la Poste. en men gaat er eigenlijk dus ook Belgische gedeelte uit lichten. wat je dan nog overhoudt is eigenlijk het oude Dexia bewijzen van spreken en daar zit dan uh, die oude portefeuille, die grote portefeuille, die, uh, die leningen die eigenlijk zeer langlopend zijn en die kort gefinancierd worden. En de problematiek van Dexia is in de eerste plaats een problematiek van het financieren van die portefeuille. En dus de, de huidige Dexia, de aandeelhouders van het huidige Dexia, die blijven precies met die rest zitten. Yeah. En dat is dan wat men noemt de bad bank, maar dat is eigenlijk niet zo'n goed woord daarvoor. Nee, want bij Bad Bank denk je, daar moet je geen zaken meer mee doen. Maar die heeft gewoon wel dan nog aandeelhouders. Ja, die heeft natuurlijk de aandeelhouders die het vandaag heeft. Want uh, die zijn niet weg. Wat men doet is uh, de goede stukken eruit uh, lichten en dat uh, verkopen. Of, trouwens wat men nationaliseren noemt, zou eigenlijk ook neerkomen op het verkopen aan de Belgische staat... van het aandeel uh, dat Dexia Holding heeft in Dexia Bank... Wat dus 100% is. En dus daar krijg je dan de, de opbrengst daarvan gaat in die, in die holding... die dan uh, op zijn beurt daarmee de activiteiten van die oude portefeuille gaat financieren. Zijn dit nou hele ingewikkelde uh, onderhandelingen? Ik heb het gevoel dat het inderdaad geweldig ingewikkeld is... omdat men er uh, zo laat aan begonnen is. Men heeft zich opnieuw in snelheid laten nemen... terwijl die problemen eigenlijk al heel lang uh, duidelijk hadden moeten zijn... Men heeft zich in snelheid laten nemen en daardoor zit men nu in een, in een fase waarbij onder meer onder druk van die rating agencies men, uh, men eigenlijk dat aandeel niet meer kan op de beurs houden. Dus moet er nu heel snel een oplossing komen. Ja, ja want die rating agencies, die, die kredietbeoordelaars, die hebben het uh, allemaal naar beneden toe uh, bijgesteld. Um, maar wat, wat kan je dan vervolgens doen? In, in dit weekend moet het allemaal gebeuren. Uh, dat betekent dat er een enorme druk op staat. Er staat inderdaad een enorme druk op, maar ik denk dat men er nu ondertussen al een hele tijd aan het werken is en dat men vrij, vrij goed weet wat men wil. Het, men heeft eigenlijk ook gekozen voor een oplossing die uh, precies op heel korte tijd te realiseren is, want uh, er zijn ook andere oplossingen denkbaar waarbij die aandeelhouders wellicht wat minder in de kou staan en waar de, de gewesten bijvoorbeeld in België ook heel lang voor gepleit hebben samen met de bestaande aandeelhouders, omdat dit... Uh, laat ons zeggen, een, een, een zachtere pijn zou zijn voor die, uh, die aandeelhouders. Maar dat uh, is blijkbaar niet te realiseren binnen die termijnen. En dat, uh, dat maakt dat men dus nu voor de korte pijn gaat. Ja. Nee, in België gaat de discussie ook over, hè, dan halen ze het verleden erbij, waarin wat meer uh, zaken aan de orde zijn geweest, onder andere met Fortis en zo. Dat ze als de dood zijn, dat ze te veel betalen. Is dat het gevaar wat een beetje dreigt als je het onder druk moet doen? Ja, te veel betalen voor, voor Dexia Bank België dan. Ik, ik vrees even dat wij hier met een groot risico zitten dat men het omgekeerde gaat doen. Dat men te weinig gaat betalen. Omdat die bank uh, in C uh, zeer gezond is. Een, een zeer mooie franchise heeft in, in de Belgische markt ook uh, zeer kwaliteitsvolle producten en personeel heeft. En dan krijg je natuurlijk, als je dat verkoopt op een periode waar er enorme stress is... dan krijg je waarschijnlijk niet de beste prijs daarvoor. En de kans is heel groot dat dus de Belgische staat dit gaat kopen... en vervolgens dat op een bepaalde periode, na pak een, aantal, een aantal jaren... Uh, dit gaat verkopen met een, met een aanzienlijke winst. En dan krijg je natuurlijk de kritiek van die voormalige aandeelhouder... die zeggen, zie je wel, dat was veel meer waard. Dus dat gevaar zit er zeker in. En ik denk dat dat gevaar groter is dan uh, er vandaag te veel voor te betalen. Het is een spannende tijd in ieder geval, meneer Bruneel. Absoluut. Ik dank u wel voor, uh, voor dit gesprek. Ja, welkom. Dirk Bruneel, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dixia. Maar dan gaan we meteen ook eventjes door naar Parijs. Want uh, het gaat er dus om, België wel een deal... maar vervolgens moet er ook een Franse deal bij komen. Ron Linker zit in Parijs. Want de Belgische premier Le Terme, die gaat vandaag op bezoek bij zijn collega premier Fillon. Wat zijn de Franse plannen eigenlijk met Dexia, Ron? Nou, net als in België is Dexia hier in Frankrijk kredietverstrekker... voor uh, duizenden uh, zeg maar lokale en regionale overheden. Dus de Franse overheid die wil in ieder geval... Niet dat die gemeentes zijn allemaal in de problemen gaan komen. En daarom is het plan van de Fransen om die tak van Dexia te laten samengaan... met twee overheidsbanken, uh, waaronder Kes de Depot... dat nu al de grootste aandeelhouder is van Dexia. Grote vraag is hoeveel Frankrijk en België straks gaan bijdragen aan het overeind houden van zeg maar die bad bank, hè, die, die restbank. En daarover ja, zijn de onderhandelingen in volle gang en dat zal hier in Parijs wel even spannend gaan worden. Ja, ik hoorde van Joris van Poppel uit België dat de Belgen bang zijn uh, dat ze eigenlijk meer moeten gaan betalen dan de Fransen. Houdt dat de Fransen ook bezig? Uh, de Fransen houden de kaarten tegen de borst. Uh, er is wel, uh, men heeft wel doorgeschemerd dat men opnieuw vindt... dat de Belgen meer zouden moeten betalen dan de Fransen. Kijk, de bedoeling is om er dit weekend uit te komen. Hè, nog voor de opening van de beurs op maandag. Dat moet, want anders gaat het helemaal mis. Dus vandaag komt de Belgische premier Terme naar Parijs voor overleg. Morgen komt het Dexia-bestuur hier in Parijs bijeen... om te praten over de oplossing voor Dexia. Het zal erom spannen. Kijk, voor beide landen staat er veel op het spel. Uh, maar een van de kranten hier die citeerde toch een anonieme bron... bij de en die verzekerde, let maar op, de begrafenis van Dexia is zondag. Dus benieuwd of die voorspelling uit gaat komen. Goed, en dan gaan we jullie in Frankrijk, maken jullie over nog iets anders druk. Eh, namelijk eh, het kiezen van een presidentskandidaat voor de Parti Socialiste. Eh, ja. De belangrijkste oppositiepartij. Eh, is dat eh, inderdaad een hele spannende strijd? Nou, het is spannend als je kijkt naar de presidentsverkiezingen. Die zijn volgend voorjaar. En eh, tot nu toe lijkt de Franse kiezer, eh, laat ik het maar zo samenvatten, te zeggen... Alles beter dan de huidige president Sarkozy, blijkt uit peilingen. Nou, de grootste oppositiepartij, Partie Socialist, maakt zich dus op om voor het eerst in 16 jaar het Elysée te gaan veroveren. Dat moet dan pas volgend jaar gebeuren. Maar dit weekend kunnen de Fransen kiezen wie de kandidaat van de Partie Socialist moet worden. En mogen... Een man die is al maanden favoriet, ja? dat is François Hollande. En mogen alle mensen dan uh, kiezen in Frankrijk of moet je dan lid van die partij zijn? Hoe gaat dat? Uh, het is iets nieuws, geënt op de primaries in Amerika, een beetje geïnspireerd door de strijd in 2008 tussen Obama en Hillary Clinton. Uh, de PS die wilde ook graag zo'n dynamische race en dus krijgen we morgen hier de eerste ronde van de voorverkiezingen. Inderdaad, elke Fransman of Française die kiesgerechtigd is mag meedoen. Je hoeft uh, alleen maar één euro te betalen en je handtekening te zetten onder het linkse gedachtegoed, letterlijk. En dan mag je gaan stemmen op één van de zes kandidaten. Goed, dat gebeurt allemaal morgen. We hebben het over, dat zei je net ook al, over Sarkozy... als hmm. andere kandidaat, de huidige president. Maar tot op heden heb ik eigenlijk nog nooit uh, gehoord... dat hij ook echt uh, kandidaat is. Laat hij bewust niks van zich horen... of is hij vooral met uh, het kind bezig, wat op komst is? <laughs> Hij heeft inderdaad zich nog altijd niet formeel kandidaat gesteld. Maar iedereen gaat ervan uit dat dat wel gaat gebeuren. Er wordt wel wat aan getwijfeld als je kijkt naar hoe belabberd hij ervoor staat in de peilingen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou hij gewoon dik verliezen. Dus sommigen denken, ja, misschien wil hij de eer aan zichzelf houden en niet meedoen. Eerlijk gezegd denk ik dat hij pas begin volgend jaar uh, zich formeel kandidaat stelt. Dan gunt hij zichzelf de tijd. En inderdaad, misschien denkt hij ook nog wel, laat ik eerst maar eens even vader worden. Oké okay Ron, dat nieuws horen we ook wel van jou op deze zender, rondlinke was dat. Het zou een spannend uh, Formule 1 weekend moeten worden. Maar ja, Sebastian Vettel heerst en zal in Japan vast en zeker kampioen worden. Straks een reportage. En er staan geen files. Ja, ik denk dat ik in krijg je geen pingeltje. Maar... Het met Bert van Sloten. Maar bij geen files hoef je ook geen pingeltje te draaien, toch? Nee. Nog één wedstrijd moet het Nederlands elftal spelen in de kwalificatieronde voor het Europees Kampioenschap. Volgend jaar in de Oekraïne en Polen. Maar die wedstrijd maakt eigenlijk helemaal niks meer uit tegen Zweden. Oranje is al groepshoofd. Het Nederlands elftal won gisteravond. Namelijk met 1-0 van Moldavië. In de Rotterdamse Kuip was dat. Het was een EK kwalificatiewedstrijd. Oranje was al geplaatst. En uh, we zijn dus nu groepshoofd. Bas Stichler, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond uh, deed jij het commentaar hier op uh, deze uh, zender. Het is een kleine uitslag. Kunnen we nou eigenlijk stellen uh, achteraf dat Oranje veel moeite had met Moldavië? Ja, of met zichzelf, misschien wel. Uh, de eerste helft was op zich niet zo heel veel mis mee. Ik denk dat het zelf wel een klein beetje meer geluk heeft... dat ze in plaats van met 1-0 gaan rusten met 2 of misschien wel 3-0... en dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. De tweede helft zag het tempo wel heel erg... en is er ook ongelooflijk weinig nog aan... En het eindigt zelfs een beetje in mineur. Ik vond het wel mooi om te zien dat de spelers na afloop weliswaar met 1-0 hadden gewonnen. Maar toch een, uh, in een stille kleedkamer zaten waarin iedereen eigenlijk uh, het gevoel had alsof ze gefaald hadden. Ja, Bert van dus Marwijk zei, wat... van zei uh, na afloop van... Uh, ja, het is toch eigenlijk gek, want uh, we hebben ons nu formeel zelfs uh, geplaatst. Dus er zou eigenlijk reden moeten zijn voor een feestje. Ja, nou, er is ook wel een feestje geweest gisteren. Maar uh, zo voelt het voor de spelers blijkbaar niet. En dat geeft wel aan dat dit elftal niet zo snel tevreden is ja Nog eventjes dan dat, dat elftal zelf. Ik bedoel, we hadden het er gisteren al over... dat er erg veel uh, wisselingen waren wegens blessures. Maar opvallend misschien wel... Uh, de basisplaats van Kevin Strootman en Nigel de Jong op de bank. Um, betekent dat dat Strootman zich definitief in, uh, in de basiself heeft gespeeld? Of wilde Van Maarwijk hem gewoon eens aan het werk zien? Nou, nee, dat laatste zeker niet. Want hij heeft natuurlijk wel een paar wedstrijden nu op een rij gespeeld. Ik vond eerder gezegd ook wel verrassend... omdat Van Maarwijk eigenlijk altijd wel vasthoudt aan dat wat hij kent. En als Van Marwijk zijn voorkeur uitspreekt voor iets, dan doet hij dat ook voor lange tijd. Dus het feit dat Stroopman nu de voorkeur krijgt boven de Jong... betekent dat er echt wel iets veranderd is. Uh, tegelijkertijd zou het ook maar zo kunnen dat Van Marwijk heeft gezegd... om iedereen een beetje tevreden te houden. Oh, Stroopman, jij mag het nu doen tegen Moldavië. En dat hij tegen Nigel de Jong heeft gezegd... ik heb jou straks in Zweden nodig... want dan spelen we uit tegen een sterke tegenstander. Dan wil ik misschien juist op dat middenveld... waar we dat borg met Van Bommel en de Jong hebben. Dus ik denk een beetje dat het zo gegaan is... Uh, maar goed, dat zal het dinsdag uitwijzen. Of hetzelfde geld speelt Stroopman dan weer. om is er echt een doorbraak. Maar het feit dat hij gisteren speelde, vond ik al verrassend. Nee, nee, jij noemt Zweden al uh, komende dinsdag. Um, natuurlijk staat er niks meer op het spel. Maar zijn die jongens nog zo eerzuchtig... dat ze ongeslagen uh, uit deze groepfase willen komen? Ja, zeker. Want die hebben nu uh, in totaal 19 uh, of 17 kwalificatiewedstrijden op een rij gewonnen... En willen ze die laatste ook nog wel even binnen. Het, het, het, dat geldt denk ik wel voor de meeste sporters, maar voor, voor dit Nederland is het wel zeker. Dat op het moment dat ze ergens een wedstrijd kunnen winnen, zullen ze het zeker doen. De, de tijd dat dingen zomaar worden weggegeven, dat ze het laten lopen, lijkt me... Ik vind het met deze ploeg bijna onvoorstelbaar dat dat zou gebeuren. Dus die gaan dinsdag gewoon laten zien. Misschien ook wel juist omdat ze niet tevreden waren over die weg van gisteren. Gaan ze juist uh, dinsdag wel wat laten zien. Goed, dan verheugen wij ons daarop. En ik begrijp ook <laughs> dat het uh, wellicht een record dan kan, uh, kan worden. Dat is wel, ik weet niet of iedereen daarmee bezig is. Maar het staat uh, leuk voor de statistieken, toch? Ja, ik denk dat bij het neus wel niemand aan bezig is. Nee. Omdat, sinds Bert van Marwijk gekomen is, zijn geloof ik alle records gesteuveld. <laughs> dus daar zijn ze wel een beetje aan gewend geraakt. Hé hey Bas, dankjewel. En we horen jo je in ieder geval dinsdagavond weer. Bas Stigler was dat. Dan gaan meer sport, de Formule 1. Uh, de Formule 1-fans zijn jarenlang verwend met hele spannende wereldkampioenschappen. Meestal werd die strijd pas dan in de laatste race beslist. Nou, dit jaar is het niet het geval. Sebastian Vettel domineert het seizoen. Dit weekend bij de Grand Prix van uh, Japan, want die wordt dit weekend uh, verreden... heeft Vettel aan één punt genoeg en hij staat alweer op pole position. Verslaggever Louis Dekker ging samen met oud-coureur Jos Verstappen... en zijn zoon, aanstormend talent Max, virtueel naar het circuit van Japan. We zullen nog even het laatste technische dingetjes hier aan het regelen, is even een momentje nog. Allebei waren ze deze week even op het circuit waar het dit weekend allemaal gaat gebeuren. Japan, Suzuka. Niet echt, maar virtueel. Uh, hier hebben we onder de stuur een console zitten met vier knoppen. Als jullie even op de X drukken. In een van de pitboxen op het circuit van Zandvoort. Dan nog een keer. In verband met de lancering van een nieuwe Formule 1 game. Ja, is allemaal gelukt? Ja. Ja. Oud Formule 1 coureur verstappen en toekomstig Formule 1 coureur verstappen. Dat is althans wel de bedoeling. Ik ben 14. Pas 14 geworden. Oké, okay, alle deelnemers, let de op, we gaan nu echt beginnen. En de een is wat behendiger in zo'n stoeltje met een beeldscherm dan de ander. Ja. Nou, we hebben thuis al ge, uh, geoefend. Toen zagen wel gelijk al het verschil. Ja, wat is het verschil? Een seconde of vier? Drie, vier seconden. Maar ja, ik denk de jeugd tegenwoordig. Die, die zijn veel handiger daarin. Maar dat is ook niet erg. Ik, ik wil graag verliezen van hem. Oké, okay, let op die rode lichten. Acht jaar geleden de Jos Verstappen voor het laatst op dit circuit. 2003. Ja, ik herkende het nog wel. Het circuit waar dit weekend waarschijnlijk al de beslissing valt. Pas er trouwens op dat je niet te veel afsnijdt, want dat kan tijdstraffen op gaan leveren. Het circuit waar Sebastian Vettel okay, we rijden. normaal gesproken voor de tweede keer op rij wereldkampioen Formule 1 wordt. Ja, dus zeker een interessant circuit voor te racen. Zeker die S's, hè, die bochtencombinaties. Als je de eerste niet goed pakt, kom je de tweede ook al niet uit. En dan is eigenlijk je ronde al naar de kloten. Ja, dat is niet veel besproken eerste bocht, hè? Dus het, uh, ja, het is een, een mooi circuit. Nou, is het is moeilijk. Als je vergelijkt in opzicht van andere banen, vind ik het wel een van de moeilijkste banen. Dat het ook het grind heel dicht langs de asfalt ligt. Dus heb ik al een paar keer gespeeld. Hebben jullie Formule 1 goed gevolgd dit jaar? Nou, de nieuwtjes en alles wel. Als we thuis waren, ja. Hoe vond je het tot nu toe? Nou ja, je zag wel gelijk dat Vettel heel snel was, de eerste race. En dat is eigenlijk alleen maar zo gebleven. Hoe komt het dat hij iedereen declasseert? Want dat is dit jaar toch echt wat verhaal? Je hebt van die jaren dat dat gebeurt. Ik bedoel, het team heeft het gewoon goed voor elkaar. Hij heeft alles op een rijtje, hij is heel sterk. Die twee samen is gewoon één. En, en daarom kan hij gewoon zo hard gaan. Waaraan zie jij dat hij de beste is? Nou ja, je ziet hij rijdt heel gecontroleerd. Vorig jaar maakte hij toch nog wel wat foutjes. Maar dit jaar is gewoon alles perfect. Hij is nog hartstikke jong, hè? Ja. Wat dat betreft een voorbeeld voor je? Nou, ook. Maar ik vind Alonso ook een hele goede rij. Alleen hij heeft gewoon een minder team, dat zie je. Nou, minder team. in ieder geval de auto is minder ja. goed op het moment. Ja. Red Bull is de laatste twee, drie jaar ja, is gewoon heel goed. Ze hebben alle de juiste mensen op de juiste plek. Hè. Laten we niet vergeten, Adrian Newey. Daar hebben ze heel veel aan te danken. De ontwerper. Ja, de eh, ontwerper. En, en alles moet kloppen. en Bij Red Bull hebben ze het gewoon nu heel goed voor elkaar. En dat is ook mooi om te zien. Hè. Geen eh, fabrieksteam eigenlijk. Hè. Geen Ferrari, Mercedes. Eigenlijk een... Privé-team, tussen haakjes, die doet het de, de grote jongens even voor. En dat vind ik wel leuk voor de familie. Moeten we nou bang zijn voor nieuwe dominantie, net als in het tijdperk dat jij hebt meegemaakt met ja. de heer Michael? Nou, Vettel is goed. En als die combinatie bij elkaar blijft, dan denk ik wel dat zij nog, uh, volgend jaar nog de touwtjes in handen hebben. Het ja. is vervelend hè, voor de anderen. Ja, nou ja, maar dat is ook sport, vind ik. Ik bedoel, degene die het beste voor elkaar heeft, die mag winnen. En dat is aan de anderen om het beter voor elkaar te krijgen. Krijg je een warm gevoel van Vettel als wereldkampioen opnieuw? Hij verdient het, klaar. Ja. Verstappen, Max en Jos. Na Japan zijn er nog vier Grand Prix, maar die races worden dus waarschijnlijk mosterd na de maaltijd. Want Vettel vertrekt van pole position in Japan... net voor zijn concurrent Jensen Button. De reportage was dus van Louis Dekker. Het schalde doom zit vanavond weer vol met muziekliefhebbers voor de jaarlijkse concertreeks Symfonica in Rosso. Eerder traden internationale toppers als Lionel Richie, Sting en Diana Ross. En dit jaar is het heel Hollands. Pak maar stil niet te veel! U heeft ze misschien wel herkend. Nick en Simon, ze krijgen het Gelderdoom vier keer vol. over praten met Alexander Beets... docent muziekmanagement aan de Rock Academy in Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie hoort er nou in het rijtje niet thuis? Lionel Richie, Diana Ross, Sting, Nick en Simon. Ja, nou, eigenlijk allemaal wel. En ik vind het een hele slimme keuze. Ja? Omdat uh, ik eigenlijk denk dat, uh, zeg maar... de publieksloyaliteit loyaliteit in Nederland... veel meer nog bij Nick en Simon ligt... dan bij al die grote Amerikaanse gasten. Want? Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen van ja, het is een superster. Dat klinkt allemaal ontzettend leuk. Maar uiteindelijk is het bedieningsgebied van uh, een, een Symfonica en Rosso is Nederland. En ik denk dat uh, Nick en Simon groter zijn dan Sting in Nederland. Dus ja, ik vind het een hele logische keuze... die waarschijnlijk budgetair gezien nog wel wat makkelijker uitpakt. En daarnaast denk ik dat deze heren, doordat ze het concept kennen... ook veel meer bereid zijn om echt ja, spectaculaire dingen te doen. En zich ervoor in te zetten. Daar bijvoorbeeld een Lionel Richie, een half jaar na Symfonica en Rosso... ...gewoon weer terugkwam voor een normaal concept. Ja, Nou, euh, ze hebben ze misschien ook wel een heel slim concept... ...want het lijkt wel alsof je Nick en Simon niet kan ontlopen in het land. Een strip in de Tina, een column in de Telegraaf... Nou, ...aparte duootjes die ze vormen. Niet te vergeten de reclames van, uh, van de spoorwegen. Ze zijn nog ook jurylid bij, bij de Voorzicht. Ja, Voice of Boys, ja da da da da da dan denk ik, jee zeg, is dat zo slim opgezet... ...of hebben die ja, jongens er ik, zelf al van nagedacht? Kijk... Uh, als je wat meer in de industrie zit, dan kijk je naar de mensen die erachter zitten. Ja. Uh, en, en daar zitten Mark Hofstede. En daar zat vroeger zeg maar, een Paul Brinks. Die nog in de tijd zeg maar, Marco Borsato groot gemaakt heeft. Door heel. Op, ja. Eigenlijk een, een mediaplan met militaire precisie uit te rollen. Want dit is gewoon een mediaplan. Dat, die, dat ik die mannen overal tegenkom. Nou, kijk. Het is natuurlijk zo dat Nick en Simon niet alleen maar twee mannen zijn. die je af en toe op televisie ziet. met een beetje. Een, met z'n tweeën in duetvorm. Maar je ziet ze nu echt gewoon in een. Uh, die show Gewoon met Jan Smit gezellig feest vieren in Spanje en muzikaal leuke dingen doen. Je ziet ze in de jury van de Voice of Holland. Het is eigenlijk zo dat voor het Nederlands publiek ja, zijn ze heel bereikbaar. En, en zie je gewoon dat grote doelgroepen op dit moment hun al omarmen. Maar, maar dat, dat heb je dus nodig, klaarblijkelijk, om nu een groot merk te worden. Je kan niet meer gewoon mooi zingen en een prachtig lied en uh, ja, publiek vervoeren. Nou, oké. Dan op dit moment hebt, het werkt natuurlijk allemaal wel mee. Ik bedoel, de, de, de mediatijd op dit moment zorgt dat het al een versnelling met zich meebrengt, maar er zijn duizenden en één mogelijkheden. Wat je natuurlijk in het begin al op een gegeven ogenblik zag, is dat inderdaad de zanger blijkt ook goed te kunnen presenteren, neem het voorbeeld, voor, voorbeeld van Gordon, die op dit moment denk ik als, uh, op, als personality op televisie een grotere carrière heeft dan als zanger, maar die combinatie maakt het leuk. En dan door te zorgen dat ze gezellig in de Tina staan, heb ik weer een andere doelgroep en misschien staan ze nog wel op de 50 plus de beurs even als voorbeeld... He. Die doelgroep ook, ja. ja. te vertellen gewoon dat het eigenlijk door hun opa en oma komt. En, ja, en er is niets mis mee, want het zijn gewoon twee... zeg maar, hele aansprekende mensen die gewoon ongelooflijk... goed Maar doen, is, dat, is het gevaar niet een beetje een teveel aan Nick en Simon? Nou, dat is het leuke hiervan. Nou, je moet het goed in de gaten houden. Je hebt Nick en Simon en je hebt het concept Symfonica en Rosso. Toen het concept Symfonica en Rosso startte... toen dachten we allemaal dat het bedoeld was voor Marco Borsato zijn album Rood. Yeah. Alleen aan het einde van de rit waren er eigenlijk twee dingen die waarde hadden. Je moet in termen van waarde rekenen, namelijk Marco Borsato en Symfonica en Rosso. Nou, toen vervolgens die, dat concept Symfonica zich doorging ontwikkelen kreeg je eigenlijk een trouwe groep Symfonica-liefhebbers... een beetje als vrienden van Amstel. Ja. En dan kan je dus eigenlijk dankbaar gebruik maken... van twee verschillende doelgroepen. De vaste bezoeker van Symfonica en de vaste fan van Nick en Simon. Precies. En dat combineren ze allemaal. En daarom hebben ze het helemaal uitverkocht. En uh, nou ja, iedereen die dat wil, kan de komende dagen ervan genieten. Meneer Beets, ik dank u wel. Alexander Beets was dat. Wij gaan uh, plaatsmaken uh, op deze zender voor uh, Peter en Mieke, de Trofse Nieuwsshow. Ze spreken onder andere met journalisten die in Afghanistan hebben gewerkt. En ze werpen de vraag op waarom er steeds meer wordt gedemonstreerd in de wereld. Waar die drang toch vandaan komt. Wilt u het antwoord weten? En ook het antwoord op heel veel andere vragen? Blijf er gewoon bij hier op deze zender, Radio 1.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 Tien jaar nadat Amerika-Afghanistan is binnengevallen... de balans opmaken van tien jaar Enduring Freedom, met een vraagteken. Dat doen we met Jori Boom, Minka Nijhuis en Bette Dam. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum... voorheen Amsterdams Historisch Museum... vertelt ons over een schilderij dat gemaakt is 200 jaar geleden... toen keizer Napoleon Amsterdam bezocht. Het is in slechte staat en we moeten het met z'n allen opbrengen... om dat te gaan restaureren. We gaan het nog hebben over de energie. En allesbehalve behalve een rooskleurig verhaal van het Ratenau instituut En als laatste historicus Ulbe Bosma. Die heeft zich op de suiker gestort. Om tien uur komen drie actrices. Marisa van Eilen, Miranda Jongeling en Anneke Blok. Zij speelden 18 jaar geleden een stuk van Thomas Schwab, De Presidentes. En dat doen ze nu. Weer. Arie Storm verzorgt de boekrubriek en onze laatste gast is Hans den Hartog-Jager over het sublieme in de kunst. Er is een boek en een tentoonstelling in Zwolle. Zometeen de verhuftering van het bos. Maar eerst ja, een trend. Trend? Mm, van... Beweging? whatever, van Amerika tot Spanje, van Egypte tot Chili... overal gaan mensen de straat op om hun rechten op te eisen. 2011 lijkt wat het jaar van de protesten te worden... en het lijkt ook deze keer dat Nederland niet achterblijft. Volgende week wordt het binnenhof bezet. Is er een verklaring voor die wereldwijde revolutie... en over een hernieuwd engagement bij die boze burger... en manieren om succesvol te protesteren? Daarover gaan we praten. Met socioloog van de VU, Jacqueline van Stekelenburg... Goedemorgen... Goedemorgen. In de Verenigde Staten, uh, dat uh, kreeg een beetje aandacht omdat die mensen allemaal collectief gearresteerd werden op een brug uiteindelijk, geloof ik. Occupy Wall Street, dat was boosheid over de macht van het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Bij ons wordt volgende week het binnenhof bezet. Occupy Den Haag. Niet ze gewoon het dan... bezetten Den Haag? Nou, nee, nee, nee nee Occupy Den Haag heet dat dan meteen. <laughs> uh, nou, ze, ze rekenen op duizend man, tenminste volgens de Facebook pagina. Denkt u dat gaan ze ook halen? Ik ben heel nieuwsgierig. Het is een actie die bijna twee weken duurt. En vaak zie je als een actie wat langer duurt... dat die mensen niet allemaal tegelijkertijd komen. Dus ik kan me voorstellen dat er een kleine kern is die er wat langer blijft. En hopelijk ook in tentjes, want dat lijkt me heel interessant. Ja. Uh, maar ik verwacht niet dat er constant duizend man rondloopt. Waar komt natuurlijk belangstelling vandaan? Waarom ik geïnteresseerd ben in protest? Ja. Nou, ik vind protest iets fascinerends. Het aardige is als er protest is dat iedereen het over het protest heeft. Maar er wordt eigenlijk heel weinig geprotesteerd. Als mensen ontevreden zijn, gaan ze niet zomaar de straat op. Er is in Nederland bijvoorbeeld, als je vraagt van hoeveel procent heeft het afgelopen jaar geprotesteerd, is dat meestal zo rond de 7, 8 procent. Dus... Dat vind ik nog veel. Vind je dat veel? Ja, één op de 14 mensen. Omdat er gewoon niet zo heel veel te protesteren valt. Wij zijn hier heel erg well to do en dat gaat allemaal prima. Maar dan uh, komt er gelijk een voorspelling in... Uh, dan zit er een veronderstelling aan... dat mensen alleen protesteren als ze ontevreden zijn. Dat denk ik. En... Ja, maar niet alle ontevreden mensen protesteren. Nee. nee. En dat Wat? is een hele Wat? interessante nee, vraag. Nee, maar is het omgekeerde waar? Ik bedoel, er zijn mensen die volledig tevreden zijn... die denken, ah oh, joh, dagje uit, de spandoek... We, uh, hebben we nog lakens liggen aan het werk... Het, het protesteren als familieuitje. Ja, dat, is, dat bestaat toch helemaal niet. Nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. Wat wij zien is: als mensen protesteren, dan uh, zijn ze het over het algemeen eens met het doel van de protestatie. Dus ze zijn, uh, ik zeg maar wat, prepensioen, ze vinden inderdaad van. Ik wil gewoon stoppen met werken als ik 65 ben. Ja. En we zien wel degelijk dat mensen het doel dan ook nastrijven. Waarom mensen dan vervolgens ook nog eens een keer extra redenen hebben... Dat, dan wordt het interessant. Maar de verklaring, en daarom zitten we natuurlijk ook een beetje over te praten... is dat er een soort golf lijkt te bestaan. Dat er nu inderdaad weer overal en nergens op de wereld protestacties zijn. In Nederland komt dat ook weer langzaam van gang. En dat er dan gewezen wordt naar de Arabische lente. Ja. Is daar enige logisch verband? Nou, ik, ik heb natuurlijk geen data, maar als ik zo kijk naar alle uh, krantenberichten... en het nieuws probeer te volgen daarover... wat ik heel interessant vind, is dat er toch wel een bepaalde besmetting lijkt te zijn... Uh, wat je ziet gebeuren is dat niet alleen um, dat er geprotesteerd wordt... maar ook dat de, de manier waarop de strategie hetzelfde is. Wat we zien bij de Arabische lente, dat de pleinen bezet worden... dat hebben we ook gezien in uh, Spanje, dat hebben we ook in Israël gezien... en dat hebben we nu ook in New York gezien. En dat gaat nu dus ook in Den Haag gebeuren. Twee weken geleden was het volgens mij ook in Nederland. Toen was het niet zo'n groot succes. Ja, maar als je ziet wat er nu in uh, Amerika gebeurt... daar wordt dan gedemonstreerd tegen het kapitalisme, tegen de ongelijkheid verdeling van, uh, van de rijkdom. Dat is natuurlijk opvallend dat dat opeens in Amerika gebeurt. Tenminste, ik verwacht dat dat niet zo heel gauw. Uh, dat is wel een heel ander doel uh, waarnaar gestreefd wordt... ...dan de mensen in, uh, in de Arabische wereld. Absoluut. Daar, uh, uh, kijk, in de Arabische wereld uh, gaat constant het verhaal rond dat het over democratie gaat. Ik denk ook dat dat wel een rol speelt. Maar naast democratie denk ik dat mensen ook gewoon meer vrijheid willen hebben. En dat de dagelijkse levensbehoeften ook aanwezig moeten zijn. En in die zin um, denk ik dat de crisis er wel voor gezorgd heeft... dat er nu um, een hele grote groep mensen ontevreden is over de hele wereld. Oh. En, en dat is een kruidvat... Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen... dat uh, het in Amerika gebeurd is, dat het in Spanje gebeurd is. Een interessante vraag is bijvoorbeeld... Van waarom is het van Noord-Afrika wel overgesprongen naar Spanje... maar niet naar Italië, niet naar Portugal... In uh, Griekenland wordt geprotesteerd, maar op een hele andere manier... dan dat er bijvoorbeeld in Spanje geprotesteerd Wat wordt. Wat zijn de verschillen dan? Nou, in, in Griekenland zie je dat ze meer uh, protesteren... zoals ze dat bijvoorbeeld in 2008 al deden... toen die, jongen, die jonge anarchist doodgeschoten was. Je ziet daar dat er um, een, een kleine groep um, vrij radicale demonstranten is... die constant door de stad heen zwerven... en uh, grote groepen die nog op de klassieke manier demonstreren. Dus dat wil zeggen een mars of een pleinbezetting. Maar niet in de vormen van uh, tentjes neerzetten. En uh, wat ik heel interessant vind aan die, aan die uh, pleinbezettingen... is dat er ook uh, groepen steeds zich vormen die, waar discussie gehouden wordt. Er vormt zich eigenlijk een soort mini-maatschappijtje van activisten. En dat is nieuw? Uh, nou, het is niet helemaal nieuw interessant genoeg, ik, ge ik geef colleges, transnational social movements... en daarin laat ik een documentaire zien over de college Revolutions, eind jaren 90 En daar zie je precies hetzelfde. Wat je daarin ziet, is dat het begon in Servië met Otpor en dat het doorging naar Georgië. En zo ook echt als een sneeuwbal van land tot land. En ten grondslag daaraan lag het Handbook of Revolution. Dat is in Otpor geschreven door de studenten daar. Wat en is Otpor? Otpor? Otpor? is een studentenvereniging. Oké, okay. uh, ja, dus dacht, het was misschien vuist... een beetje weggezakt, dacht ik, Otpor. Maar, ja. maar het interessante is dus, wat. zij hadden een aantal strategieën... Um, bezet een centrale plek in de stad en zorg dat je het leger aan je kant krijgt. Hm. En dat deden ze door bijvoorbeeld bloemen te geven of door gebakjes te geven. Aan het leger? Ja, ja want dat is heel belangrijk als je in een totalitair regime zit. Ja. Je moet het leger aan je kant zien te krijgen. En dat, ging, dat handbook of revolution, ja. dat ging van studentenvereniging naar studentenvereniging. En interessant genoeg blijkt er nu ook een link te zijn met Egypte. Dus er is in 2008 is er iemand vanuit Egypte is naar Servië gegaan. Gaan en bestuderen, echt. Ja, en die heeft, dus er is gewoon een, een persoonlijke link geweest... die heeft gezegd, van hoe hebben jullie dat toen eigenlijk daar gedaan? Ja, en, wat, en dat is niet heeft, gewoon dat hij een boek, dat boek heeft gelezen? Nou, ik kreeg in, uh, in januari kreeg ik dat boek in het Arabisch... Dat vond ik fascinerend. Ik kreeg het vanuit Amerika toegestuurd, digitaal. En toen zei ik van nou, nou ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren in Noord-Afrika. was net Tunesië was aan de orde. En ja hoor, daar zagen we het gebeuren. Dus dat was geweldig om te zien. Dus die strategie is niet nieuw van het bezetten van pleinen... en zorgen dat je het leger aan je kant krijgt. is niet nieuw. Het is wel nieuw in democratische bestellen. Onderzoekt u ook de effecten daarvan eigenlijk? Dit, dit, dit is een fascinerende vraag. Maar gelijk ook een van de allermoeilijkste aller vragen... in sociale bewegingenonderzoek. Het effect van protest is heel weinig over bekend. En ik kan vast verklappen dat dat hopelijk mijn nieuwe onderzoekslijn wordt. Ik vind het fascinerend, want wat is effect? Hebben we het dan over de publieke opinie? Dat meer mensen vinden dat ze inderdaad gelijk hebben. Hebben we het over de politiek? Dat de politiek denkt, nee, daar moeten we inderdaad wat aan gaan veranderen. En wat gaan ze dan veranderen? Hebben we het over de media? Gaat de media erover rapporteren? Gaan jullie journalisten erheen sturen? Dat soort dingen en hoe die op elkaar inwerken... is eigenlijk helemaal niets over bekend. Dat is natuurlijk fascinerend. Want mensen gaan naar zo'n demonstratie toe... omdat ze denken dat het effect heeft. Maar wat voor effect dan eigenlijk? Er oh. is bijna niks over bekend. Dat is het eigenlijk gek dat er zo weinig onderzoek naar gedaan is. Ja. Maar gelukkig. Ze zit helemaal zo van, ha, dat ga ik dan eens even lekker <SSSSSK miejsce doen. SSSSSK SSSK> ja, ja, ja, ja, ja, dat maar, gaat gebeuren. Ja. Ja. Maar is, is, er, is er wel een aanwijzing dat het ene veel meer effect heeft dan het andere... en dat het geëvalueerd is? <SSSK> ja, er zijn wel wat kleine dingen van bekend. We weten bijvoorbeeld dat als er protest is... wat het publieke leven stevig heeft stilgelegd... een hele grote demonstratie of zo... dan in de jaren zeventig is er iemand die heeft er onderzoek naar heeft gedaan... en die heeft laten zien dat ongeveer 30 procent van die gevallen, dat dat uh, tot een effect leidt. Maar, ja. wat voor effect is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt vaak gezegd, die kruisraketten demonstraties. Hè? Die enorme demonstraties. Twee zijn er geweest, twee uh, jaren achter elkaar. Die hebben effect gehad, want die kruisraketten zijn nooit geplaatst. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Uh, de professor met wie ik samenwerk, Bert Klammans... heeft daar heel mooi onderzoek naar gedaan. En hij zegt altijd, ja, geef ze eens ongelijk de, de beweging... dat ze dat succes naar zich toe getrokken hadden. Dat had ik ook gedaan. Maar het is absoluut niet zeker dat het... Dat, dat, dat effect heeft gehad. Het zou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Het, ja. e het effect, uh, want dat is natuurlijk ook iets wat je moet over na moet denken bij dit soort dingen. Als je raakt met de politie, dus kortom moet je de confrontatie aangaan tegen je af. Nee, als je de confrontatie aangaat weet je zeker in ieder geval dat je nog meer publiciteit krijgt. Ja, dat klopt. Maar is het de publiciteit waar je op zit te wachten? Precies. Wat heel duidelijk naar voren komt is uh, als een demonstratie groot is. Groter dan verwacht, grotere opkomst. En als het vredig is verlopen, wat er dan gebeurt... dan zie je dat het in de krant komt. Maar dan wordt de organizer wordt genoemd... en de organisaties die zich ermee bezighielden. Er wordt interviewtjes gehouden met mensen die daar demonstreren. En het issue van waarom zijn die mensen eigenlijk op straat... wordt ook benoemd. Op het moment dat een demonstratie uit de hand loopt... Gaat het niet meer over het issue? Gaat het niet meer over de organizers? Kortom, contraproductief? Ja? Altijd in alle Want gevallen? Dan gaat het, nou, dat weten we dus ook niet precies. van. Waar loopt nou dat, dat, dat breekpunt? Want in Egypte, in Syrië, waar dus echt uh, uh, flinke bonje ontstaat... is dat nou precies het vuur dat het brandende houdt? Precies. Dus het is heel moeilijk om daar ook weer... ook daar moet echt meer onderzoek naar gedaan worden... Van, Welke atmosfeer, want dan hebben we het dus over de atmosfeer van een demonstratie. Wanneer is het nog zo dat de sfeer van een, van een demonstratie ertoe leidt dat het goed benoemd wordt in de krant en dat de organizer erin komt, dat het doel beschreven wordt, dat er interviewtjes gehouden worden met de demonstranten? Of wanneer gaat het berichtgeving voornamelijk over het geweld wat er geweest is, of de politieoptredens? En dan is het ook wel handig dat je weet waar het over gaat, want ik realiseer me nu pas dat ik eigenlijk helemaal geen idee. Waar die demonstratie Occupy Binnenhof over gaat? Den Haag, hè? Niet heel Den Haag. Ja, maar waar gaat het over? Ja, dat is een hele goeie. Ik, uh, ik, ik heb de heb ik gezien, dat heb ik ook nog niet gehoord. Maar hetzelfde, dat, dat is iets wat we nu constant zien. Hè? Met, um, er gebeurt iets interessants. Want het zijn um, hele losse systemen eigenlijk die dit organiseren. Het zijn kleine groepjes mensen die elkaar bijvoorbeeld via internet... maar ook face-to-face -face ontmoet hebben en die organiseren het. Het zijn niet de standaard sociale bewegingorganisaties die dit opzetten. En een standaard sociale bewegingorganisatie heeft een grote achterban. En die weet gewoon... op die manier moet ik mijn issue framen. En dan gaat iedereen gaat er op dezelfde manier... over denken en over praten. Maar nu zie je dat het eigenlijk over... veel verschillende dingen tegelijkertijd gaat. Mm. Zag je in Spanje, maar nu in New York. Precies hetzelfde. De een... die staat daar voor zijn pensioen. De ander... die staat daar voor werkloosheid. Weer een ander... is boos op de banken. Heel veel mensen staan daar met verschillende mm. grieven. En tot slot, is het altijd... vaste prik eigenlijk dat de politie... Uh, de, uh, de helft schat van wat de... Is uh, dat er aanwezig is? Nou, we hebben daar gisteren toevallig over gehad. Wij doen daar onderzoek naar. We doen een internationaal vergelijkend onderzoek naar demonstraties... waarbij we onder andere van tevoren uh, kleine interviewtjes doen... met de politie en de organizers. En uh, een van mijn ajo's die, die zei de allereerste keer... was helemaal verbolgen. Zei ze, maar hoe kan het nou toch dat ze daar zomaar over liegen? En dat ging over de organizers. Want die hadden verwacht dat er veel meer mensen zouden komen. Dat ja. was bij Beat heat was dat toen dus, in Utrecht. Dus dat is vaste prik. Het loopt stevig uit elkaar. De, de, de politie... En de politie heeft meestal gelijk? Nou, achteraf weet je ook nooit heel precies hoeveel mensen er nou ja, waren. Ja, maar globaal. Nou, maar dan lopen de, de schattingen ook nog stevig uit elkaar. Dus het schatten van de grootte van een demonstratie is heel ingewikkeld. Dank Interessant veld. Ja. Precies. U kan er voorlopig even voort. Tenminste, dat vindt u zelf. Ja ja, ja, ja, ja. Ik hoop van wel. <laughs> okay. Hartelijk dank. We spraken met sociologe Jacqueline van Stekelenburg. Het ging dus over het opmerkelijk aantal demonstraties dit jaar... wereldwijd en over de hele wereld dus. En het gaat behoorlijk door. Boswachters krijgen steeds vaker te maken met agressie. Het gaat niet alleen meer om grote mond voor het niet aanleiden van de hond. Maar ook fysiek geweld is geen uitzondering meer. Zo werd vorige week zondag een boswachter op de Sallandse heuvelrug... met een driedubbele beenbreuk achtergelaten... nadat hij was aangereden door een man op een crossmotor. De boswachter moet minimaal drie maanden revalideren. Volgens de natuurorganisaties is het geen op zichzelf staande gebeurtenis. Zo krijgen boswachters steeds vaker te maken met scheldpartijen, diefstal en lichamelijk geweld. Zoals het slaan met een hondenriem. Over deze verhuftering in het bos gaan we praten met Frans Kapteins. Hij is boswachter bij Natuurmonument. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebt u, vroeger, hebt u ook vaker dan vroeger te maken met agressie, zelf? Uh, nou, vroeger niet zoveel. De nee. laatste jaren beduidend meer. En dat is echt inderdaad heel duidelijk te merken. Want het valt jezelf op. Je bent in het bosgebied bezig. En, en dan? je denkt, waar gaat het over? Ik had met kerst een keer een man en een vrouw, die wilden ik aanhouden... omdat ze een loslopende hond in een gebied hadden waar de reeën rustgebied hadden. Ik wilde dat zeggen en die man begon al te schelden voordat ik er was. Echt, ja, ik ben Kerstmis, dat is toch de tijd van de vrede? Hè? Hoezo dan al meteen? Nou ja, ik vind het sowieso raar. Toen ik dit las, ik, ik moest haast een beetje om, om, om lachen ook. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet terecht, dat begrijp ik heel goed. Maar je, je associeert een bos inderdaad juist met een vriendelijke boswachter. Met een, hè, en, en, en mensen die lekker lopen te wandelen. Dus dat is dan een plaats waar je het gewoon allerminst verwacht. Ja, precies, want ja, mensen lopen inderdaad, en dat schatten wij ook in, die lopen inderdaad, rustig te wandelen. Ze zijn aan het genieten. Maar er zijn een paar aantal mensen bij die dat dus niet ja, kunnen dan op een of andere manier. En waarom gaan ze dan naar een bos, hè, zou je zeggen? Nou ja, dat is het punt. Ik vraag mij het ook wel eens af, want ik denk ook van uh, waar, waar is zo'n zo natuurgebied voor? Het hoeft niet alleen maar bos te zijn, maar daar ga je naartoe om even tot, tot rust te komen. Je gaat de energie opzuigen om weer iets leuks te gaan doen. En dan denk je bij jezelf, dan ben je toch wel erg gestrest als je ook nog eens een keer op dat moment bij een regel die je overtreedt, waar je op aangesproken wordt, zonder dat er nog iets gebeurt... al meteen, zeg maar, euh, ja, boven de hoed vliegt. Wat is er vorige week gebeurd op die stand, Ja, ik kan het niet precies zeggen, want het is een collega van mij van Staatsbosbeheer, en ik heb hem wel heel veel uh, mailtjes gestuurd en heel veel tweets, want ik was het ook aan Twitter gegaan, en ik kreeg heel veel reacties van het publiek, dat was ongelooflijk. Ik heb je natuurlijk allemaal netjes doorgestuurd naar hem, maar ik vermoed dat hij, zoals het hoort, uh, die crossmotoren die daar niet horen en absoluut niet mogen rijden, aan heeft willen houden, en ja, toen is er iets gebeurd wat uh, ja, wat dan voor mij een vaagheid komt. maar hij in ieder geval... zo ongeveer over hem heen geregeld. Nou ja, zoiets denk ik wel. Of ja, ik, ik heb begrepen dat een motor op hem is gevallen. Of iets dergelijks en weet ik veel wat. Maar... Wat dus absoluut niet kan, is dan wegrijden. Want je ziet die man liggen... en die heeft dus slepen naar de weg te moeten komen. Dat is natuurlijk absurd als je dat in onze maatschappij... Uh, moet verwachten. Dat kan toch eigenlijk niet meer, vind ik. Nou ja, uh, de dus, boswachters kunnen dus een bon uitschrijven. Hoe gaat dat? Heeft het... Ja, sommige boswachters. Uh, we hebben verschillende soorten mensen die in een oh, terrein lopen. Je hebt boswachter A en boswachter B. <laughs> met nou, nee, je hebt BOA zelf, zo heet het. Oh. Dat heet de bevoegde opsporingsambtenaar. Kijk. En die mensen zijn getraind door, door de politie. Uh, en die hebben dus ook inderdaad een bevoegdheid om op te treden in een natuurgebied uh, naar de regels toe die ze gesteld zijn mm. maar je hebt ook toezichthouders die dus voor een organisatie daar toezicht houden. die hebben dan vaak die, die uh, zeg maar BOA niet om het zomaar te noemen en die kunnen wel uh, de gedragsregels die thuishoren in een natuurgebied uh, ja, verwijzen dat je bijvoorbeeld geen hond aan de lijn of de hond juist wel ja, aan maar, de lijn maar moet maar hebben maar als je dat niet doet dan nou, is het ja, jammer nou goed, nou ja, tot zover ja. Vaak doen mensen dat wel, want ze luisteren naar zo iemand... want die heeft toch, ja, toch wel wat gezag. Uh, en in principe uh, gaan ze het ook aanleiden. Dus ik heb een keer meegemaakt dat dat niet zo was. Ja, dan is de volgende stap je doet is een collega bellen... die in de buurt is, die wel boa is. Ja. Of de politie gewoon bellen en zeggen... ik heb hier iemand die weigert naar het gebod te luisteren... wat wij hebben ingesteld. Maar ziet u daar een verbetering dat meer uh, boswachters... dus opsporingsbevoegd zouden worden? Of u, nee, daar gaan uh, nee, we de boel niet in. Ik, ik mee denk mee dat terugvien. het vooral te maken heeft met hoe ga je om met, met, met, met mensen naar elkaar toe. Mensen moeten kunnen geniet, blijven genieten. En ach, het is ook niet echt dat het. Laat ik zo zeggen dat iedereen het is. Want ik, ik spreek heel veel mensen. En heel veel mensen vragen dan netjes of ze de hond aan willen lijnen. En dan zeggen ze, ja, boswachter, je hebt gelijk. Ik moet dat eigenlijk wel doen. En, maar nou, hij goed, loopt gaat... zo lekker. Ja, precies. Nou ja, goed. En dan verwijzen de mensen ook naar de plekken toe waar ze hond wel los kunnen laten lopen. En dan gaan we daar lekker over door. Maar in principe is het zo dat de meeste mensen wel goed reageren. Maar er zijn er wel bij die inderdaad steeds, uh, ja, steeds, steeds meer scheld worden gebruiken. Of agressief worden. En dan wordt het geblazen. Maar goed, je hebt altijd wel collega's in de buurt die je kunt waarschuwen. Ja, je bent natuurlijk als eenzame boswachter... toch betrekkelijk weerloos tegen een groep kwaadwillenden. Ja. Nou dat klopt. En daarom hebben we ook allerlei trainingen gehad om, om, om, om daarmee om te gaan. En je ziet van tevoren, eh, als, je, als je op een gegeven moment. kijk, je hebt een heel mooi, mooi, mooi mooie zaakjes. Dus als je bijvoorbeeld een, een groep mountainbikers die flink aan het rouzen zijn, niet op het eh, ja, geoorloofde pad bezig zijn, nou, die zitten vol adrenaline. Als je die meteen stopt en meteen aanvalt en zegt dat mag je niet, dan heb je gelijk een probleem. Even die mensen laten zakken, hun zeg maar, hun ja, rust tot rust laten komen. En dan heb je op dat moment heb je in ieder geval een, een, een moment dat je met hun kunt praten en dan heel vaak. Gaat het dan stukken beter. Je moet gewoon een halve psycholoog zijn tegenwoordig als boswachter. <laughs> half en half wel geleden. inderdaad. Ja, dat is, zeker. is dit wel anders dan uh, tien jaar geleden? Absoluut. Ja? Absoluut ja. En dat, dat heeft misschien te maken met alles wat in, in de maatschappij speelt. Um, als je een groen pak aan had, dan was je gewoon gezag. En dan was het gewoon, men voerde uit wat je op dat moment zei. Heel simpel was dat toen. En nu is dat anders geworden. Ja, nu is men dus wat meer agressiever aan het worden. Is het nog wel leuk? Absoluut. Het is een, een prachtig vak. Ja, nee, zonder meer. Ik zeg, het is maar een rand. Hè. Het is niet. Ja. De, 80, 90 procent van de mensen die daar rondlopen, daar kun je oh, achter zo gezellig. En hé, hey, boswachter, ik heb net een konijntje gezien. Of hey boswachter, schoot een ree weg. Of ik ben het pad kwijt, waar moet ik hier ook alweer zijn? Allemaal hele vriendelijke mensen. Dus het is ja, hartstikke leuk om gewoon in het veld te zijn. Maar ja, er zit een randje aan. En heeft u ooit wel eens te maken met uh, de agressie van dierenactivisme? hè? Uh, nee, nee, nee. nee Uw collega's nooit. wel namelijk, hè? Ik, ik, ik, ik, heb, ervan gehoord, ik heb er van gehoord, maar ik heb er zelf nooit mee te maken gehad. En er is gek genoeg een soort gouden wet... dat jullie daar niet over praten naar buiten toe. Um, nou, gouden wet. Um, in, in, in principe heb ik het nooit meegemaakt. En ik heb daar ook nooit verder over gesproken. En we hebben oh. het daar ook niet over gehad. Het is dus zo dat wij in, in principe um, dit soort mensen niet in ons veld krijgen. Want uh, uh, ja, de natuur is de natuur. En daar gaat het gewoon goed mee. Um, in, in, in, in, in waar dus die dieractivisten meestal tegen zijn. Net zo warm en, en noem maar op. Maar daarom, ik heb dat niet in ons gebied. Dus ja, dan kom je ook dit soort mensen niet tegen. Is er eigenlijk een, een meldsysteem? Nou, we hebben dus intern wel een meldsysteem. Ah, ja. um, daarnaast melden we ook alle zeg maar, voorkomende, ja, grotere gevallen, melden we natuurlijk meteen aan de politie. Mm. Maar het is ook een wisselwerking, want als ik in de loons van Duinen ben, dat is een enorm groot gebied. Ja. Daar weten Ach. zij de weg dus ook niet. En dan is het beter dat wij ook ingeschakeld worden om direct de weg te wijzen. En dat kan soms een val van een paard zijn. Ja. Als je dan een ambulance moet toesturen, ja, dan is het beter een helikopter. Hartelijk, uh, hartelijk dank, Boswachter Franse uh, kapiteins over de zogenaamde verhuftering uh, in het bos. En uh, tot zometeen. Ja. Wat doe jij uit op Team Team? Maandag moet die elektriciteitsmeter echt omlaag. Weg met die grote energie slurpers. Ik ga een droogrek kopen. En in plaats van vogels ringen gaan we bomen ringen. Een mooi traditioneel stuk gereedschap. Ja. Maar dat gebeurt dan wel voor vogels. En we gaan bier brouwen mm. uit slootwater. Mm. Het recept morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten.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 Steun ons in de strijd tegen littekens... en geef aan de collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting. Ja, beste mensen, hier Kees van de minder file berichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstrook op de A9 tussen Alkmaar en Geest zijn... open!